Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Den Haag krijgt in 2018 een nieuw cultuurpaleis. De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor het Spuiforum. De stad wil maximaal 181 miljoen euro aan het gebouw besteden. Het wordt onderkomen van het Nederlands Danstheater... het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium. Daarvoor moeten wel gebouwen worden gesloopt. De bouw is omstreden... Tegenstanders zijn bang dat Den Haag onaanvaardbare financiële risico's loopt... en vinden het miljoenenproject geldverspilling. Vanaf vandaag hoeft een baby die in Duitsland wordt geboren... niet meer te worden bestempeld als jongen of meisje. Als het kindje zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft... kan een derde vakje worden aangekruist op de geboorteaangifte. Later kan iemand zelf beslissen om als man of vrouw door het leven te gaan. Duitsland is het eerste Europese land dat dit wettelijk mogelijk maakt. De wetswijziging is bedoeld om de druk op jonge ouders te verkleinen. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Dat zegt minister Bussemaker van Cultuur. Het geld komt beschikbaar vanwege de begrotingsafspraken die zijn gemaakt... tussen de regering en oppositiepartijen. Filmmakers krijgen financieel voordeel als ze hun geld in Nederland uitgeven. Op die manier moet worden gestimuleerd dat producenten naar het buitenland vertrekken. De politie in Canada heeft bewijs dat de burgemeester van Toronto drugs heeft gebruikt. Beelden daarvan werden eerder dit jaar aan journalisten te koop aangeboden... maar zijn daarna verdwenen. De politie zegt dat computerdeskundigen de gewiste beelden hebben teruggevonden. Daarop zou te zien zijn hoe de burgemeester krek rookt. Veel politici willen dat hij opstapt, maar burgemeester Ford weigert dat. Het weer vanaf de kust opnieuw buien. Het koelt af tot een graad of acht. Overdag wisselvallig en 11 tot 14 graden. Ook in het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een jongetje komt thuis, gaat naar zijn kamer, gaat achter zijn bureautje zitten... en zijn moeder die vraagt, wil je een boterham? En dan zegt het jongetje, zaak eten. En Klaas wil heel graag weten voor welk product dit nu ooit een reclame of een commercial is geweest... Als je het weet, bel even naar 0800 1121 of stuur een mailtje naar nachtsustapenstaatjeomrobmax.nl uh, twitteren kun je ook. Naar nachtzuster, apenstaartje, omroepmax. Nee, gewoon het Nachtzusters dus natuurlijk twitteren. Um, en chatten kan via omroepmax.nl slash nachtzuster en dan links even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster functioneert ook. En uh, je kunt ook altijd een kaartje sturen naar Postbus 518 1200 AM in Hilversum, als je dat zo snel hebt kunnen verstaan. Maar de handigste is om te bellen naar 0800 1121 als je kunt uitleggen waarom we ja knikken en nee schudden. Als je weet waarom een scheerapparaat ioniseert... en waarom men op de vakantie vaak even niet naar de wc kan. En Rensian wil graag weten of bij de aftershave die hij koopt... bij de drogist, er ander spul zit in de tester... dan in het flesje waar hij uiteindelijk mee naar huis gaat. 0800-1121. En dit is Stef Bos en het lied van Rut. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelos Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker, en die donker is dichtbij En ik weet ons wat gelang reis, recht door die woestijn Recht door die woestijn maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal, en jouw God is mijn God, en jouw droom is mijn droom, en jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst, en jouw hart. Is mijn hart, mijn hart En ik weet jouw volk is bang, voor ons wat anders is Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is En ik zal terug verlangen, wanneer die wind zal waaien Wat uit die noorden komt, van mijn geboortegrond maar ik zal sterk wijs en ik zal oorleven, want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wijs. Al zal dit moeilijk wijs. Want jouw land is mijn land en jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God. En jouw droom, jouw droom is mijn droom En jouw pad, is mijn pad Jouw toekomst, mijn toekomst En jouw hart, is mijn hart En jouw deel, jouw deel is mijn deel En mijn brood, is jouw brood Mijn leven, jouw leven En mijn dood is jouw dood En wanneer die donker zal komen En jouw mensen mij ontwijken Zal ik mij liefde geven Totdat die haat verdwijnt Totdat die haat verdwijnt Want jouw huis Is mijn huis En jouw angst Is mijn angst Jouw stilte Mij stilte En jouw land Is land. Jouw land. Is mijn land. of mijn land is jouw land. Ja. Het lied van Rut gevonden in de uitvoering van inderdaad Stef Bos samen met het Metropool Orkest. Mackie Meijer, nacht. Mackie Meijer, Amsterdam, uh, Goedemorgen. Dag, zeg heb, het eens. Ik heb twee antwoorden. De ene is uh, die Sjaak. Ja. Dat is volgens mij mening een jaar of veertig geleden de reclame voor Bumps dwarsgebakken. Bestaat al lang niet meer, het spul. Ja. En. Uh, uh, Shaki uh, uh, wil dan met zijn koffertje de deur uit. Uh, uh, nee, uh, sorry, uh, uh, het, uh, het jongetje wil met zijn koffertje de deur uit. Ik ga bij Shaki wonen, want daar hebben ze bumps. Oh. Ja, dat is heel wat dus, uh, anders ik, weer. Ik, ja, ja uh, dus hij, hij uh, stond dus op het punt de deur uit te gaan met zijn uh, koffertje of tasje. Uh, want uh, bij Shaki hadden ze dus bumps. En, en, en mama heeft kennelijk geen bumps. Maar ik denk dat dit nou weer een andere reclame is geweest. Want de, we hebben het over een reclame van acht jaar geleden, niet veertig jaar geleden. Oh, volgens mij. Ja. De, nou, die van acht jaar geleden, die zou ik me moeten herinneren. als ja. ik die, of die manier had zien langskomen. Hmm, ja. ja dus ik, ik, ik heb de overtuiging, maar misschien is het iemand al niet beter weten. Ja, dat, nou ja, dan, dan blijven mensen maar... gewoon bellen, dat is mooi. Ja. ja, toch? En de tweede is het, het knikken. Ja. Dat is, dacht ik, cultureel bepaald. Uh, want in India uh, uh, schud je van nee als je wil zeggen, oh wat prachtig is dit. Dat herinner ik me van al die uh, Indiaanse concerten die ik vroeger bijwoonde in het Tropenmuseum. Ik kwam te laat binnen, ging ik naar de voorste rij, daar was nog ruimte vrij. Dan kwam ik te zitten naast een man met een, een mannetje, een kleine man met een uh, uh, keurig kostuum aan. En de muzikanten keken steeds uh, respectvol zijn kant op. De man zat steeds met zijn hoofd heen en weer te schudden. Ik dacht eerst, ik vindt het lelijk. Maar dat was een teken van bewondering. Ik <laughs> later nog een pauze. Een, een, een standje van Felix van Lamsweerden die de boel organiseerde. Oh, uh, uh, Ja, uh, u komt te laat binnen. U loopt door de zaal, die al gevuld is, helemaal naar voren. En u, ga, uh, u neemt plaats, op de gereserveerde plaats, naast de Indiaanse ambassadeur. Ja. Dus dat was dat mannetje. Je durft wel. Ja, ja. <sweet> maar in ieder geval uh, uh, schudden met je hoofd in India ja. is een teken van bewondering. Okay. Dus kennelijk is dat cultureel bepaald en uh, uh, verschilt dat van, van regio naar regio. Dus het ik is... neem aan uh, dat uh, in Papua Nieuw-Guinea men andere gebaren maakt voor instemming of afkeuring. Nee, dat, nou, dat denk ik ook. Alleen hoe komen wij dan aan het schudden voor nee en het knikken voor ja? Nou ja eh, eh, oh, oh, ook... Uh, uh, maar, uh, uh, of, het, uh, of hier komen... Ah, nee, er uh, zijn nog wel meer dingen... waarvan je yeah. je kunt afvragen hoe we eraan komen... maar dit is nu de expliciete vraag... van meneer Lamai. Ja, uh, ja. Ja, uh, ja waar, kom, waar komen... Uh, gebaren vandaan? Ja, het moet ooit gemeen uh, in, goed zijn geworden in, uh, natuurlijk. Italië, uh, wat, we, wat voor ons betekent... wegwezen, betekent in Italië... hier komen. Oh. Dus, uh, je, uh, gestrek, je hand naar beneden bewegen... Dat is hier uh, rood ga weg. Oh. In Italië is dat uh, hier komen. Wat bij ons uh, het omgekeerde gebaar is. Namelijk uh, uh, je hand uh, uh, pan naar boven draaien en, en je vingers naar je toe halen. Ja. Dat is, dat is hier, hier, hier komen. In Italië is het uh, je hand omdraaien en het tegenovergestelde gebaar maken. Nou, Italië is niet zo ver hier vandaan. Nee. Nee, dus dat ontstaat toch allemaal los van elkaar, ja. Dat wordt op een gegeven moment in een bepaald gebied gemeengoed. Maar ja, misschien kunnen we toch achterhalen hoe er uit tot ja knikken en nee schudden is gekomen. We blijven het nog even proberen. Dankjewel, Macky. Oké, okay, tot avond. Goeienacht, hè. Dag. Erik. Uh, Goedenavond. Hallo. Jullie. Je <laughs> valt niet te luisteren uit de Curaçao. Hé, hey, hallo. Uh, hi. Ik, ik heb het idee dat, ik... dat jouw stem per week lager wordt. Nou, dat komt door mijn ontzettend irritante gare kuttelefoon... die op ja. rug zegt een hele nare verbinding heeft. En nou, dat zal het zijn. En soms is mijn verbinding wel goed... en nu zie je even kijken één streepje... dus ik hoop niet dat die wegvalt. zullen gewoon een gebrek aan hoogte... Nou, vertel maar snel dan, Erik. Nou, ik heb uh, denk ik antwoord op twee vragen. Eén, ja. hoe komt het dat ziek, uh, ziekenhuis beoordeeld worden? Of liever gezegd, door wie worden ze beoordeeld? Ja. En ik denk, maar ja, dat kan niet hard maken. Ik denk dat het gewoon door de patiënten zelf is. Dat klinkt mij heel logisch. Ja, door een soort, uh, soort uh, um, enquête na afloop. Ja. ja, ik heb zelfs in het ziekenhuis gepleegd. Dus toen kreeg ik ook gewoon een enquête enquêteformuliertje. Uh, ja, de mail uh, van, uh, goh, uh, ja, hoe, hoe, hoe is het bevallen in het ziekenhuis? Het lijkt me niet heel representatief, want alle mensen die dood zijn... kunnen niet invullen van, nee, het was niet zo leuk. Nee, oké, okay, maar en... ik, dat was gewoon... Alle ik, mensen bij die mij was het nog... gewoon een ja. onbenullige kijkoperatie. Dus dat was niet zo heel spannend. Nee. ja, Maar dan wordt het, wordt het toch denk ik niet heel representatief. Denk ik. Gok ik. Nou ja goed. In ieder geval mijn ziekenhuis deed dat toen. Ja. Maar ja het is natuurlijk wel altijd fijn. Ook bij eenvoudige uh, behandelingen. Om te weten hoe dat ongeveer verlopen is. Dat ja. dit was in feite een simpel uh, handeling. Wat niet zo heel spannend was. Nee dat ja. klopt. Oké. Okay. En de vraag waarom we ja zeggen... En nee schudden, ja. dat is een psychologisch dingetje. Namelijk dat mensen niet zo graag nee willen zeggen. Oh. Mensen willen andere mensen niet teleurstellen. Oh. Nee, maar de dat vraag is je, niet uh... waarom we ja zeggen en nee schudden... maar waarom we ja knikken en nee schudden. Waar dat schudden en knikken vandaan komt. Oh, oké. Okay. Dat is de vraag. Nee, ik denk dat dat ook was. Ja, ja dat weet ik dan weer niet. Ik wist wel... Waarom we wel ja kunnen zeggen, maar uh, vaak nee schudden, dat wist uh. ik wel. Maar dat heeft dan een psychologisch dingetje. Grappig, ja. ja. Hé, hey, uh, wat voor weer is het op Curaçao? Nou, uh, moet ik eerst naar de thermometer lopen? Als we ja, doe dat maar even. Laat we even naar de thermometer? <laughs> lijkt me eventjes. Uh... Nou, het is nu volgens de thermometer is het 27 graden. Oeh. Ja, een beetje koud voor ons doen. Ja, b -b -b -b -b Ja. <laughs> Normaal gesproken is het 28, uh, het is er 28 en de 32 graden. Ach, uh, maar ja, goed, de keuken. Het is al kwart over tien in de avond, dus ja. dan mag het ook wel. 27. En het 28. is een beetje bewolkt, zo te zien. oké. ik zie iets wat op wolken lijkt. Nou, het toch lijkt mij een locatieuitzending vanaf Curaçao, zodra de bezuinigingen weer een beetje bijtrekken. Maar goed, dan spreek ik je dan. Dank je wel, hè? Heel goed. Goeienacht, of ja, goedenavond. Hoi. Ja. <laughs> Doeg. Doeg. Erik van den Heuvel, goeienacht. Goeienacht. Ik Hallo. Zeg het dus. Um, er, was, er was een vraag over... Uh, ja knikken en nee schudden. Ja. Uh, dat ligt gewoon... Uh, puur in de... Uh, lijn van de natuur. Huh? Meer is het niet. Uh, uh, op het moment dat je ja schudt... dan... Uh, knik je in de lijn... van je, van je lichaam... en klink, uh, ziet er dat heel vredig uit... Op het moment dat je uh, daadwerkelijk nee schudt met je hoofd, maak je eigenlijk een, een, een, een, um, een niet-parallele uh, uh, beweging uh, die, die aan je, aan je lichaam uh, uh, ja, gelijk zit, zal ik maar zeggen. En, en dan moet je gewoon puur zoeken in de oorsprong van de natuur, de apen wat mij betreft. Ja. Uh, toen, toen we nog geen uh, uh, ja, verbale communicatie hadden, daar zit het hem in. Maar doen apen het ook dan? De apen doen het zeker. Dan wil je met na ja. Wat zeg je? Als, een, als de ene aap aan de andere aap vraagt of die hem even wil vlooien, of die dan ook ja knikt of nee, schudt? Nou, er zijn, er zijn wel um, uh, vormen van communicatie natuurlijk. Ja. Die, uh, die, waar, waar ze uh, behoeftes of, of afwijzingen aan elkaar duidelijk maken. En, en het ene ziet er wat agressiever uit als het andere. En op het moment dat uh, iets in, in een bepaald einde van een lichaam ligt... of van, van een situatie ligt, zo, zo werkt dat gewoon ja. in ieder geval. Zo dat heb klinkt ik dat wel gegeven. positief. Ja. ja, het klinkt logisch. Ja. ja, nou ja, goed. Ik heb, ik heb er daar vijf over mogen studeren. Oh. Dus uh, in die zin. Maar waar valt dat onder dan? Studie ja knikken. Oh. God toch, oh God toch. Nou ja, goed. Uh, uh, dat, dat, dat, dat gaat over seksuologie, en uh, filosofie, uh, nou ja, biologie. Ja, soms komen als, als daar waar het gaat over, over mensen, komen heel veel dingen bij elkaar. En ja, dan is het gewoon een vertrekpunt waar je uh, vanuit gaat, gaat, gaat kijken van, nou, oké, okay, waar, waar, waar zijn dingen uit ontstaan? En en uh, überhaupt uh, communicatie. Ja, nou, dan is dit een mooie inderdaad. Ah. Dankjewel, nou ja, Erik. Ik, ik heb een mijn studiebeurs voor moeten doen. Ja, dat is ook zo. Ja. Hé, hey, bedankt. Oké, okay, bedankt. Geen dank. Ja, doei, doei. <laughs> doeg. Piet Wit, goeienacht. Ja, nacht, Astrid. Ik had uh, eigenlijk twee korte vraagjes. Nou, kom maar, Piet. En de eerste vraag is dus uh, waarom eigenlijk onze uh, partnertoeslag van de AOW in 2015 wordt afgeschaft. Oh, ja. Wat is daar de reden toe? Is dat een ordinaire bezuinigingsmaatregel? Of uh, heeft dit andere doeleinden? Je moet even je radio uitzetten, Piet. Want ik hoor je steeds met vertraging van de andere kant van de kamer nog een keer dezelfde vraag stellen. Nee, ja. hey, nu hoor ik bijvoorbeeld mezelf nog uh, hetzelfde. Beter ja, zo. Veel beter, Piet. Ja, ja dus de partnertoeslag. Uh, ja, want uh, heb jij ermee te maken? Nou, ik word in 2015 namelijk 65. Ja. En uh, net voor mijn uh, ja, geboortejaar maak ik daar geen aanspraak op. Alleen dus de personen uh, voor 1950 geboren zijn, ja. die maken er wel aanspraak op. Ja. Ja. En wat was de andere vraag, Piet? De tweede vraag was, ik heb de laatste tijd uh, muziek gehoord van uh, Mike Hofporn of Hofkorn. En ik vond dat zo'n goede muziek. En ik vraag me af, heeft hij ook LP's uitgebracht of CD's? Mike Hofkorn? Ja, of Osborn. Mike Osborn. Maar is het nieuw of is het, het, het is al wat oudere muziek, of niet? Nou, dat weet ik juist niet. Omdat uh, een keer in Casaluna door een gast daar werd gedraaid. Ja. Het uh, fascineerde mij zo dat ik zeg, van, ik wil daar meer van weten. Ja, dat kan me voorstellen. Maar je hoorde het in Casaluna voorbij komen? Ja. En was er iets waarvan je zei van, oh, dat vond ik mooi, of uh, dat, dat was er mooi aan, of het ging daarover, of... Uh... Nou, het is een soort nog steeds, ja, ik noem het soul-disco, hè, wat uh, vroeger ook Sam en Dave doen, uh, Oude Zwelling en al die uh, soul Ah, uh, maar het was, uh, uh, was het, uh, was het, zat er zang bij? Ja, er wordt voornamelijk gezongen. Oh, het was niet... Mooie uh... achtergrondmuziek. Hmm. Dus goede begeleiding, hè. Ja, nou, ik ga, ik ga zoeken of ik er wat van kan vinden. Ja, graag. In de, in de er computer er een, uh, van Casaluna. Luna. Is een cd'tje binnengekomen van mij? Een de Met de vraag voor de Jumping Jewels. Nee. nee. Nee. Nee? Dat is jammer, hè? De man hè? die had beloofd om uh, iets op te sturen naar jullie. Ja, is niet gekomen. Dat is ook wat, hè? Nou, als die meneer nog luistert die de Jumping Jewels zou opsturen... Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Okay, ik, uh, ik ga op zoek, Piet. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Ah. Dag 0800 1121. Robert. Oh, hi. Hallo. Goeienacht. Dag. Uh, ik heb een vraag over de ziekenfonds. Uh, mevrouw Schips, die kwam toen toch ook met het idee om uh, zeg maar ideeën in te sturen van hoe het allemaal goedkoper kan. Ja. Yeah. Uh, mijn vraag is dan, sommige Scandinavische landen en ook Engeland, yeah. die, die hebben de ziekenfonds gewoon helemaal gratis gemaakt. Dus gewoon voor iedereen. En dat was mijn vraag van, stel dat ze dat in Nederland zouden invoeren. Mm. Uh, ja, maar je hebt ook dat, uh, al, al die tussenpersonen, die, ja, die zijn er dan ook niet meer. Dus, dus die hoeven dan ook niet meer betaald te worden. Is dat misschien niet veel goedkoper dan of zo? ja. Yeah. Nou ja, ik weet het niet. Nou, ik, ik denk wel dat de belastingen dan nog een klein beetje omhoog moeten. Ja, maar... En over het algemeen uh. is dat voor alle politici een maatregel die ze liever niet nemen. Ja, maar stel dat ze dat wel zouden invoeren. Gaan ze dan kijken naar uh, wat iemand verdient of zo dan? Dat hij dan meer belasting betaalt? Of? Ja, maar dat, ja, dat is natuurlijk altijd zo in ieder geval... In ieder geval voor een deel. Maar... Ja, maar dan, dan hebben we ook geen zorgtoeslag en zo meer. Hè? Dan is alles, gewoon, uh, ja, alles is gewoon gratis. Alleen hetzelfde wat je vroeger zeg maar, had met kijken luistergeld. Daar hoef je ook niet meer naar om te kijken. Want niemand werd eigenlijk tegenwoordig nog wat hij wat betaalt voor zijn kijken luistergeld. En dan krijg je dan met de zorgpremie precies hetzelfde. Oftewel iedereen is gewoon gelijk. Mm -hmm. Dus nee, mijn... maar dat zou natuurlijk onlogisch zijn. Uh, uh, nou ja, nou maar, maar andere de Scandinavische landen doen dat heel goed. Uh, daar, in Engeland ook. Dus uh, waarom zou dat niet iets voor Nederland zijn? Ja, nou ja, ik denk omdat je dan de stap moet nemen. Uh, om uh, de belastingen te verhogen. Want het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Ja, oké, okay, maar dat. En er is niemand. er is ge geen politicus die in zijn die uh, in zijn programma durft op te nemen van... nou, we gaan de belasting even flink omhoog gooien... zodat iedereen gratis zorg kan krijgen. Want uh, alle mensen die no nu op dit moment nooit wat hebben... die gaan dan op de achterste benen. Nou, maar weet jij dan hoe hoeveel uh, belasting mensen dan betalen... in die Scandinavische landen dan doordat dat gratis is? Is dat zoveel dan? Nou ja, het moet ergens vandaan komen. Kijk, wat we nu allemaal aan zorgverzekering betalen... moet, eh, moet dan ergens anders vandaan komen, toch? Ja, maar... Het is niet alsof dat dus, wegstreept. Jij hebt eigenlijk al de vragen al beantwoord. Dus het komt het dus uit. Oh ja, dat moet ik dat niet dat doen, hè? Nee, maar dit is... Ja, nee, ik beantwoord ik. hem niet. Ik denk gewoon even met nee, je mee, want ik heb nee, er totaal nee. geen verstand van. Nee, dat heb je wel, dat weet ik. Dat nee. Weet nou, ja, een beetje is. wel. Nou, ik ken jou voor dat wel langer dan vandaag. Nee, dat, ja, maar het zijn, maar. nee, maar ik geef gewoon een voorzetje. Want ik kan me heel goed voorstellen dat er nu iemand belt die zegt van... nee, maar het is dit en dit en dit en dit en dit en dit en, en daarom kan het niet. Hmm, okay. Maar het klinkt wel, het, ja. Maar nou, ik weet niet vraag, of je een beetje vraag, hebt meegekregen uh... wat er in Amerika gebeurt op het moment... met iemand die probeert een zorg, uh, zorgsysteem uh, in te voeren. Nou, ja, die Obama. ja. Oh, sorry. Ja, ik moet een beetje om lachen. Ik kan het gewoon niet geloven soms. Maar goed. 0800-1121. Ik, uh, ik vraag iemand die er wel verstand van heeft ja, maar, om even te bellen. Ik, jij hebt ja. wel eens aan mij gevraagd. Ja, Robert, wat is nou je vraag? Maar hoe gaat de vraag nou worden dan? Uh, ja, de vraag is nu van... Uh, waarom, uh, waarom zijn de ziektekosten niet gewoon gratis? Waarom maken we niet uh, uh, de, de kosten nee, van de ik, zorg gratis? ik zou graag het, het okay. verschil willen weten. Tussen, stel dat ze dat in Nederland gratis zouden maken... Ja. Of dat dan uh, ja, uiteindelijk voor iedereen goedkoper is. Om, omdat ja, bij ons wordt het op een gegeven moment toch ook uh, onbetaalbaar op een gegeven moment. Het wordt toch allemaal steeds duurder. Kijk maar ook naar de eigen bijdrage van 350. Nou, wie weet uh, over twee jaar is het misschien wel 500 of zo. Weet je, dat zou ook maar zo kunnen. Ja, maar je moet, het, je moet het andersom bekijken. Als jij een hele nare ziekte krijgt en je moet... Uh, uh, bestraald en geopereerd en weet ik veel. Want dat is pas onbetaalbaar. Ja, maar... Dus het streep tegen elkaar weg. We hadden het gisteravond, of gisternacht hadden we het al op Skype. Ja. Toen dacht ik van, hé, dat lijkt me wel een goede vraag voor Astrid. Je krijgt trouwens ook de groetjes, hoor, van die mensen hier op Skype. Dat moet ik even zeggen. En doe de groetjes terug. Nee, maar het is ook een goede vraag. Het is ook een goede vraag, alleen... Ja, maar daar ging het ook over, van... Er zijn ook mensen die zijn heel lang gezond. Ja, ja. Ja. En, en die, be, die betalen ook natuurlijk constant mee. Maar ja. doordat die mensen zo lang gezond zijn... Ja. Uh, kunnen ze dat betaalbaar houden, inderdaad. Ja. Maar ja, in ieder geval... Uh, je, je snapt een beetje wat ik bedoel, toch? Maar het is niet alleen dat... een sociale overweging... dat we de gezonde mensen meebetalen voor de zieke mensen... maar ook gezonde mensen kunnen, of sterker nog... de meeste gezonde mensen worden op een gegeven moment ook ziek. Klopt, of, of ze gaan dood, of ze gaan ja. Van ja, je kunt ook in één keer onder een vraagwagen terechtkomen. Hé, nou heb ik geen zin meer, Robert. <laughs> maar dankjewel. Ik zal, er mooi, ik zal proberen hem mooi te verwoorden, zo dadelijk je vraag. Oh, en ja, doe ja, de groeten ik... aan iedereen op Skype. Ja, dat zal ik doen. Oké. Okay. Want ze luisteren mee, dus, uh... Oh ja, dat hoeft al niet meer. Nou, hierbij dan. Ja. Doei, doei. Oké. Okay. Hoi. Freek, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk... Dat ik iets weet over dat zaaketen. Oh, mooi. Mijn herinnering vaag, volgens mij was dat gewoon het jongetje wat zijn vader speelt... die dan eh, pindakaas op zijn brood wil. Ja, toch, hè? En dat is denk ik iets ouder dan acht jaar. Hoor. Oh, maar komen we dan toch weer uit bij uh, café? Uh, dat denk ik wel, ja. Was dat al langs geweest? Had ik niet meegegeven. Uh, nee, iemand zei het, maar die, die zei dat het Pietje Pietamientje was. En dat is... Uh... Ja, ook. Maar op een gegeven moment is datzelfde jongetje in een andere spot heeft hij dus goed de goede en die jas van zijn vader aan en dan pakt hij die aktetas en dan gaat hij zegt vrouw, ik ga naar mijn werk. En dan krijgt hij kast mee. Dat is een ander spotje volgens mij. Hmm. In mijn beleving, hoor. Ja, nou ja, het kan. Nou ja, de, de, de, de, maar jij, de, denk je nou dat het café pindakaas is geweest? Denk ik wel, ja. Ja, dan gaan we alweer. Nou, dan belt er vast nog iemand. We houden hem gewoon nog even in leven. Maar dankjewel. Ja, ik nog Even reageren op het verhaal van de man over het ja, knikken en neeschudden. Ja. Dat het iets natuurlijks is. Uh, volgens mij heb ik wel eens meegekregen dat het in, in andere landen, of Oost-Europese of in Japan, dat het net andersom is. Dat ja, ja, nee, de, ja, dat is ook zo. Ja, maar daarom dat een maakt een het echt. apen af dan of zo. Maar... Oh ja. ja, de apen die niet in het verlengde van hun lichaam knikken, dat Precies. kan natuurlijk ja. ook. Hé, hey, jassus nou ondermijn je weer het mooie antwoord. Ja, hè? Uh, nou. Ja, ik ben wel wakker straks hoor. Ja, dat is een beetje jammer. Nou, toch dat bedankt. Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Ja. Die schoot me vanmiddag weer. Ik denk, dat oh. ga ik stellen. Ja. Um, als je je ramen ziet en de zon schijnt, dan krijg je allemaal van die strepen. Ja. Dat zijn mijn moeder eens. En ja. ik heb het zelf nou ook pas eens ondervonden. En toen dacht ik, hé, maar je hebt gelijk. En hoe ja, komt dat? Komt, dan krijg je geen strepen. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ik vraag me af hoe dat kan. Waarom je die strepen, die strepen dan krijgt? Als de zon erop schijnt. Ja, je ziet ze. Ik bedoel, je krijgt ze sowieso, maar je ziet ze pas als, uh, als de uh, zon erop schijnt. Ja, maar als je als je ramen gezemd hebt en de zon heeft er niet opgeschenen... en die schijnt er later wel op, dan heb je geen strepen. Hmm. Goeie vraag, Freek. Ik neem hem mee. Is goed. Oké. Okay. We gaan verder werken en verder luisteren. Joe, goeienacht. Oh, Doei. Rob. Hi, als Het bent Rob. Hi. Hallo, Rob. Uh, hi. Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur. En ja. uh, ik zit me ineens af te vragen. Uh, we hebben het al over gasgeven. Ja. Huh? Van een ja. uh, beetje sneller, weet je wel. Gasgeven. Ja. ja. Maar uh, dat is al een kreet die al heel oud is. Ja. En eh... Uh, we hebben het dus niet open. Ik heb maar, een wagen die rijdt op gas. Dus nee. gasgeven. Ja. En we hebben diesel, benzine en Maar erom, Rob, Rob. Dus waar kom, Rob. waar komt die kreeg vandaan? Rob. Rob, ja. je hebt deze vraag al een keer gesteld. Nee. Wel. Ik niet. Nou, we hebben letterlijk, deze vraag hebben we drie weken geleden gehad. Ah, oké. Okay, ja, ik heb ook niet iedere week uh, nachtdienst. Maar... Nee, maar het is wel grappig. Dat je nou, okay. Want je leidt hem ook net zo in als degene die hem toen inleidde. In ja, maar ja, ja, ik weet het wel zeker, hoor. Maar, uh, maar, ik, ik weet, dan, maar weet jij het antwoord nog? Ja, want de benzine wordt verstoven en omgezet in gas om mee te rijden. Oké. Okay. Ja, nou, dat, dan is... Dan is uh, de... Dat zou jij als vrachtwagenchauffeur toch moeten weten? Nou ja, ja, ja. je hebt een verstuiver, hè. Je bent verstuiver en, uh, maar die verstuift het. En uh, Ja, dat is toch geen verdamper eigenlijk. Of zoiets. Zoiets was het. Ik weet het ja, ook niet daarom, meer precies, toch. maar zoiets was het. Oké, okay. <laughs> Maar, maar het, het, het zal denk ik wel een beetje in die richting liggen binnen de carburateur. Uh, dat daar wat gebeurt. Oh ja, daar was ook iets mee inderdaad. Ja, precies. Ja. Maar ja goed, een, een, een diesel heeft geen carburateur, Die heeft inderdaad verstuivers. Oh nee, dan is het je dan vergeven. Wordt, dan, dan wordt het... Ja, dan word ik meer verneveld, zou ik maar zeggen. Ja. ja, dat woord ja, viel ook. Okay. Dat weet ik nog. Ja. ja, ja. Nou ja, we toch weer een beetje wijzen. Ja, zijn we, zitten we in de buurt toch? Nou, hè. Ja, ja, precies. Um, dankjewel, toch. Ja. Uh, Rob? Een, uh, Rob? Ja? Ben je geladen? Ik ben geladen, ja. Uh, zullen we even raad wat hij rijdt spelen? Ja, leuk. <laughs> dan moet je nog maar wachten. Eh, ja. um, ja, ja. Ja. Uh, de, de, de, de, uh, uh, um, kun je het eten? Jazeker. Oh. Uh, is het uh, dierlijk? Is Het is uh, dierlijk. Uh, is het lekker? Het is uh, heel lekker. Sommige mensen vinden het natuurlijk niet lekker. Maar... Ja, dat is altijd zo. Sommige zeggen, sommigen zeggen, nee, dat eet ik niet. Maar kun je het nu al eten of moet het eerst nog bereid worden? Nee hoor, je kan het uh, rauw eten en je kan het, uh, en je kan het uh, gebakken eten, en, uh, en gestoofd en uh, noem maar, maar op. Is het vis? <lacht> ja, bingo. En dan denk ik toch dat ik ja. de vorige keer ook al raad dat die rijdt met jou gespeeld heb. Nee, nee, nee, nee, ook niet. <laughs> nou ja, dat nou, dan, dan ging het ja, vrij echt, makkelijk hoor. in ieder geval. Rob? Dit was echt makkelijk, ja. ja. Ja, dat deed ik heel knap. Dat wou ik alleen maar even zeggen. Ja, nee, zeker. In vier knap. vragen, ja. Uh, Rob, goede reis. Hou je veilig? <laughs> ja, dank je. Oké, okay. doeg. doeg. Uh, Rogier Dijkman. Ja, als het, uh, goedenavond. Hallo. Ja. Um, als je kinderen hebt, dan uh, krijg je altijd die vraag, hè, waarom knikken mensen en uh, waarom zeggen ze nee? Ja, uh, dat zijn van die typische nou, kindervragen ja, eigenlijk. Ja. Dus, dus uiteindelijk uh, kom je daar wel achter en dan ga je op vakantie in Bulgarije in 1998. Mijn zoontje Meller, was net vijf en moest in het kleuterklasje van de ski-les. Uh, wij gingen echt ski-les en hij moest in zo'n kleuterklasje. En het was zo'n ellende dat de hele dag met het jongetje, want uh, hij wilde niks. Want hij wilde we papa en mama zijn. En telkens als ze dus, uh, dus vroeg aan hem... En, weet je wel, uh, in het Duits zeiden dus ze dan... Uh, wil je skiën? Dan ging hij dus nee knikken. En dan, en dan gooiden ze hem dus van die berg af. En, maar het blijkt dus dat in Bulgarije... Als je dus nee schudt, dat je dan ja bedoelt. Ja, daar ga je al, hè? Ja, en het cool. En, dat, heb ik, dat heb ik een keertje gehoord van, van, van, van iemand. Dat die Bulgaren die moesten zichzelf uh, tegen... Uh, de islambekering moesten zich uh, beschermen. En uh, tegen de Turken, ja. die, die wonen natuurlijk naast. En uh, als ze dan nee zeiden, dan werd uh, hun uh, kop eraf uh, gesneden. En als ze ja zeiden, dan... Dus die gingen tegenovergestelde doen. Maar volgens mij is het gewoon ook dat nee... is Het, het weigeren van... Uh, uh, uh, uh, geef je kind maar ertenshoep en die, die, die kop gaat heen en weer. Ze ja, we, de, van je afschudden. Ja, maar waar komt het nou vandaan? Ik bedoel dat we het doen, dat weten we wel. Nou ja, ja, dat is toch logisch. Als jij dus vieze ettersoep krijgt... Dan, dan ga je toch ook je hoofd van rechts naar links bewegen... om niet die ettersoep door je moeder in ja. je te ja, ja, ja, maar... Oh, ja, ja, ontwijkings. Maar ja, ja, ja je kunt natuurlijk ja, ook ik op... Maar, de, maar dat verklaart nog niet de ja, want die kan ik niet plaatsen. Nee. <laughs> want die ettersoep gaat er dan naar boven en naar beneden. Dus ja. maar die nee, die kan ik verklaren. Ja, is dus gewoon het ook, dat het je afwenden twee kanten op. En ja. dat dan heel ja, duidelijk, ja... Uh, ja. Daar nou, zit wat in. Maar ik had dat een andere luister het ja kan verklaren. Maar de nee, dat heb ik in ieder geval geleerd in Bulgarije. Oké, okay, nou dan hebben we die in ieder geval gecoverd. Dankjewel. Ja, dus als je naar Bulgarije gaat, zeg altijd als je nee knikt dan ja. ja. Dan krijg je niks. Is het uh, goed gekomen met, uh, met het kind? Uh, uh, ja, een beetje ADHD nu. Ja, zel... hij, hij, zit nu, hij zit nu bij de marine en hij zegt continu altijd ja tegen de major. En hij is heel blij. Um, Oké, okay, nou dankjewel. Oké. Okay. En uh, doe aan. hem de groeten daar bij de marine. Ik zal doen. Oké, okay. hoi, dag. Yes, oh no. Listen to my lady. Because I don't want to know whether it's yes, oh no. You made a decision, it's it? yes and no. Yes or no? En daar hadden we het over. Maar de ja hebben we inmiddels beantwoord. Nee? De nee hebben ach. De nee hebben we inmiddels beantwoord. Dat schudden, dat is gewoon om te ontwijken. Maar waar komt dan die ja vandaan? Heeft het er echt mee te maken in het verlengde van het lichaam? Het is wel grappig trouwens. Want nu had, uh, had ik dus net iemand aan de telefoon die, die zei van nee, dat verhaal van die apen kan niet kloppen. Want uh, dan zouden ze het in andere landen afstammen van andere apen. Maar dat geldt eigenlijk hier natuurlijk ook weer voor. Dus helemaal duidelijk waar het neeschudden en het ja-knikken vandaan komt, is, uh, is het nog niet. Verdere vragen die nog openstaan. Um, even kijken. De ionisatie van een scheerapparaat. Wat doet het scheerapparaat dan? En waarom kan Rinzi als hij op vakantie gaat, eerst vier dagen niet naar de wc? En als hij aftershave koopt, dan mag hij niet de tester kopen. En heeft het idee dat de tester een andere samenstelling heeft... dan het flesje aftershave waar hij uiteindelijk mee naar huis gaat. Klopt dat? Uh, Piet de Wit wil weten waarom de partentoeslag van de AOW wordt afgeschaft. En uh, is op zoek naar muziek van Mike Osborne. Uh, Robert, die uh, wilde heel graag weten wat het verschil is... als we niet langer ziekteverzekeringen gaan betalen... Maar uh, als de belastingen iets omhoog gaan, uh, of, of we dan goedkoper uit zouden zijn. En Freek wil weten waarom er strepen op de ramen komen als je de ramen zeemt. 0800 1121 als je dan, uh, een antwoord weet. Theo, goedenacht. Ja, goedenavond, spreek ik met Theo uit Averswouder. Hallo. Ik werd net wakker en ik dacht dat er een vraag was over een reclame... van ik ga bij Jaapie eten. Nee, nee, nee, nee. Oh, zie, dan gaan we dus helemaal weer de verkeerde kant op. Oh. Nee, de vraag, Geen? ja, ja. De vraag is, um, want de, we zoeken een reclame die Klaas zich herinnert... van een jongetje dat thuis komt, achter zijn bureautje gaat zitten... de moeder vraagt, wil je een boterham? En het jongetje zegt, nee, zaken eten. En... Nee, volgens mij... Nee, ja, sorry, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Theo, wacht nou even, ik ben nog niet klaar, ja. Theo, wacht. Want toen was er iemand anders, Mackie Meijer, die zei, ja, 40 jaar geleden had je een reclame... Voor kinkorn. Nou, hij zei voor bums. Nee, kinkorn. <laughs> Dat is verpakt, uh, was verpakt brood en het was niet te eten. Maar je kon er wel goed mee vissen, want het bleef lang vers. Oh, ja, het bleef lang vers. Het bleef lang semi-vers. Maar dat ja, was maar die dat was reclame van vragen. het jongetje dat zei van... ik ga bij Shaki eten. Nee, bij Eh uh, Bij Japie, ja zie je, daar ga je al. En dat was hoor, Maar goed, als dat uh, niet de vraag was... dan Maar het dat... antwoord ook niet goed. Nee, maar dit, het is wel interessant. En maar eigenlijk vind ik alles interessant... dus ik ben niet echt een goede graadmeter. Maar Theo, is dit nou een reclame die 40 jaar geleden al riep? Ja, zoiets denk ik. En 35, 40 jaar geleden. Ah, en dan ja. zegt hij erin: ik ga bij Jabi eten. Pak je zijn koffertje. En dan, want daar hebben ze kinkhoren. <laughs> ja, en, dan, en nu heb ik er associaties bij van dat ze vervolgens gingen vissen. Want als het brood niet te eten was. Nou, dat klopt ook. Want het bleef echt eh, zogenaamd lang ver. Het was verpakt brood. Voorverpakt brood. Dat is wel typisch. Uh, want iedereen de kende Het een van rood van. met wit. Oh. <laughs> ja, dat zijn van die dingen die blijven hangen, 40 jaar lang. Maar goed, in ieder geval. Uh, te hebben, maar nee, maar het dan is, dan wel, dit is wel leuk om te weten. Maar dit is nog niet de reclame die we zoeken, maar een andere reclame van 40 jaar geleden. Maar dan weten we in ieder geval waar die voor was, voor King Oké, maar dan kan ik in ieder geval weer rustig gaan slapen. R uh, rust, ga jij maar lekker pitten, Theo. Dank je wel, hè. Oké, okay, 0800 1121. Meneer Jonkart. Ja, goedendag. Hallo. Hoi. Uh, ja, ik heb een vraag en ik heb ook een opmerking over Robert. Uh, vraag over die zieke Ja, uh, dan doen we eerst het antwoord. Oké, okay. het antwoord is, als het via de belastingen zou gaan, zou mm. het volgens mij een stuk goedkoper zijn. Ja. Punt 1. Uh, de bedoeling van uh, onze particuliere ziekenkostenverstelling, want wat is het nu tegenwoordig in feite, mm -hmm. is dat er meer uh, concurrenties zijn. Die concurrentie is niet plaatsgevonden. In plaats daarvan is het alleen maar uit de hand gelopen en zijn de prijzen zowel voor de premie als de kosten gestegen. Mm. De kosten zijn gestegen doordat er uh, ongeduanceerde rekeningen werden gedeclareerd die zonder aanziende persoon maar weer weer vergoed, mm. omdat er geen controle op is geweest. Oh. Dat is uh, bekend hè? op het nieuws geweest: declaraties die helemaal niet klopten de declaraties, ziekenhuizen enzovoort, enzovoort. Oh ja, dat verhaal. Ja. Ja. Daarbij hebben we nu 300.000 niet betalende ziekenkostenpremiebetalers. Niet betalende ziektekostenpremiebetalers. Dat ja. is een contr contradictie in termini. Dat is dus met name nou, niet zo'n contradictie. maar Het He. zijn mensen die wel verplicht zijn om een ziekenkostenpremie te betalen... maar dat niet doen. Oké, okay. ja. Als je het via de belasting is te doen, dan heeft iedereen die een inkomen hebt... zonder aanzien van deze persoon, zou dat gewoon via zijn belasting betalen. Die belasting hoeft niet uh, absurd verhoogd te worden. Want of je die premie nou nu betaalt via je ziektekostenverzekering of die overhevelt naar de belasting. Ja, maar de, alle kosten voor de, voor de uh, zorgverzekeraars, die uh, vallen dan weg. Ja, die zou ook helemaal geen uitvoerend orgaan meer. Dat zou de Belastingdienst dan doen. Maar ja, dan krijgen we weer het probleem... dat alle mensen die nu bij de zorgverzekeraars werken... dan zonder baan zitten. Nou, dus dan moeten de dan belastingen dan... omhoog... om de uitkeringen weer te kunnen nou, betalen. Maar het, het, het, het, de ziektekostenverzekering is geen werksverschaffingsinstantie. Ja, eigenlijk, als we het zo bekijken, wel. Ja, dat kan je wel creëren, maar dat, ja. dat is niet de opzet. <laughs> Ik bedoel, ja, we kunnen natuurlijk wel banen creëren als we daar mensen mee allemaal op kosten jagen. Terwijl het veel eenvoudiger kan. Als je het allemaal via gewoon. En dat hoeft echt niet duurder te worden. Want mm -hmm. of je die premie nou een pietje betaalt of een jantje betaalt, dat maakt niet zoveel uit. Nee. En de mensen die een. Uh, uh, hoe heet het? Een uh, zorgpremie ontvangen van die vierde belastingdienst. Dat zijn allemaal mensen. Die dat even goed kunnen houden of gekort of minder belasting betalen in feite. Want of je nou die zorgkostenvergoeding krijgt of dat je nou minder belasting betaalt. Dat blijft ook oh Ja. En ik vind het altijd wel ingewikkeld. Ah, ik vind het niet zo ingewikkeld. dat is heel duidelijk. Zeggen. Alleen je zou het op één systeem kunnen gooien waardoor je een heleboel bureaucratie weghaalt. Maar waarom doen we het niet? Ja, waarom doen we dat niet? Omdat er zo nodig alles geprivatiseerd en een concurrentieslag moet hebben. En dat vind ik in mijn ogen is het. De gezondheid van mensen moet geen zakelijk aspect krijgen. Hmm. Maar goed, dat is het al. Ja, maar dat zou niet moeten mogen. Nee, maar ja, nee, ik vind. Ik, het is wel zo. Dat. Um, uh, uh, of je nou, ik... rijk of arm bent, gezond ja. zijn, hebben we allemaal recht op. Ja, nou, dat is waar. Maar ja, zo, zo zijn er natuurlijk ook nog. Uh, is er ook wel iets te zeggen over veiligheid? En ook nog iets te zeggen over. Nou, het, nou ja, de veiligheid. Die hoeft niet in het geding door te komen. Nee, maar ik, dus meer van dat als we. Uh, dan zouden we dus ook. Uh, um, uh, uh, alle verlichting in alle parken zouden we... Weet je, het, is altijd, het blijft altijd een vraag van... Ja, de verlichting wordt ook via de belastingen betaald. Precies, maar ook niet overal. Daar wordt ook alweer op bezuinigd. En zo is het altijd moeilijk om 1 euro uit te geven... aan of gezondheid, of maar veiligheid, nee, of zorg, niet, of onderwijs. Maar of... We moeten nu met z'n allen in ja. ieder de basisverzekering. Die zit gemiddeld tussen 105 en 109 euro, de basisverzekering. Ja, ik kan een paar euro bij het ene we de verzekering wel ja. schelen. Maar uh, het zal uh, niet veel schelen met elkaar. De basisverzekering heb ik het dan over. Dat is tussen de 105 en 109 gulden gemiddeld. Nou, dat zeg je in principe. Betaalt iedereen dat uh, via zijn inkomen gewoon aan de belastingdienst. Klaar? Ja. Maar misschien moeten we gewoon, als we nou gewoon allemaal, allemaal de helft van ons inkomen aan de belasting betalen. Als we dat allemaal zouden doen. Ja. Maar dan staat het borstelkomaar helemaal goed. Gewoon iedereen. Ja. En dan wordt alles gratis. Ja. Dus uh, uh, de zorg, maar ook... Uh, ja, het, het wordt in principe niet gratis, want je betaalt het via je belasting. Het is niet gratis. Het wordt gratis is verkeerd. Oh ja. Het, uh, maar dan hoeven we niet meer alsnog te betalen voor onze zorg. Maar ja, ik denk... Het, ja. Het, is, het haalt een heel stuk bureaucratie weg. Ja, het probleem is altijd dat de mensen die gezond zijn, die denken: van ja, potverdorie. Die, pot die zijn, moeten toch die premie betalen. Ja, nu? Ja. Ja, maar dan kan je het nog iets, uh, dan kun je nog risico's nemen. Dan kun je nog zeggen: van nou, ik doe geen tandartsverzekering. Ja, ja. ja dat zou kunnen, maar dat kan daar niet meer. Maar dat nee. het, mensen die, die dat soort dingen doen. Ja. Dat zijn mensen die het ook meestal wel kunnen missen. Ja, nou ja. Goed, je had ook nog een vraag. Ja, dat is een vraag die uh, ik uh, aan iemand ooit een keer uh, gehoord heb. Dat er schijnen synthetische kruiden te zijn en natuurlijke kruiden. Synthet Hoe zou je het verschil kunnen zien daartussen? Het verschil tussen natuurlijke kruiden en synthetische, synthetische kruiden? Ja. Maar natuurlijke kruiden zitten met worteltjes in de aarde? Ja, of al of uit uh, weet ik veel waarvoor, ja. Maar uh, ik, ik, uh, ik zelf had ook... Dan, ik weet niet eens of synthetische kruiden sowieso bestaan. Maar mijn vraag is... Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Maar je bedoelt, je bedoelt als je een potje kruiden hebt... waar ja. kun je dan aan zien of het synthetisch of natuurlijk is? Ja, precies. Wauw. Je verwoordt het heel mooi voor me. Ja, dan heb ik, synthetische kruiden. Dan ben ik toch wel benieuwd. Het is van, het is uh, 3D geprint van plastic. Ja, klinkt heel vies. Ja. ja Synthetische leuk, kruiden. Ja. Nou ja, als ze bestaan 0800 1121. Dank je wel, hè. Oké, okay, fijn dag. Hoi. hoi. Jeroen. Goeiedag. Hallo. Ik uh, bel even over die reclame. Ja. Wat is van uh, Calvay Pindakaas. Ja, toch, hè. Ja, want er staat op uh, YouTube dat er uh, staan die reclames allemaal. <laughs> Heb je gezocht? Ja, ik heb dat even in de vraag wel gezocht. En dan, Echt waar? Ja. Je, heb je hem wel stilgezet dan? Ja, ik heb precies onder het rijden. Ik had precies. Ja, dat mag niet. Maar dan zie je, nou ja, als je dan KV Pindakaas reclame doet en dan uit de jaren negentig staat, en dan dat filmpje erop. Laten we even luisteren, Jeroen. Hallo. Dag vrouw, je spreekt met papa. Zeg, het is erg leuk op de zaak, dus uh, ik moet vanavond zaak eten. Ach nee toch. Ja, jullie moeten vanavond boterhammetjes eten. Ja, ja. Ja, wat kopen pindakaas. Hier, begin maar met deze. Dan word je later als een grote zaken, meneer. Zeg, wie was dat? Oh, niemand. kistgebonden. gebonden. Kalvee pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden? Ja. Het, is, het schijnt trouwens echt heel slecht voor je te zijn, pindakaas. Ja, wel lekker. Ja, ik zeg het even, omdat ik bang ben dat ik nu gewoon een commercial zit uit te zenden. Maar er wordt redactioneel aandacht aan besteed, dus dan mag het. Maar het is inderdaad, ik, de, ik hoor nu de zaken eten. Het is voor, ik weet niet of dit nou, dit is waarschijnlijk dan een andere editie van uh, de reclame waar uh, Klaas het over had. Maar dit is het dus wel, de zaken eten. Uit de ja. jaren negentig komt die café pindakaas. Ja. Nou, antwoord gevonden. Dankjewel, Jeroen. Ben je geladen? Oh, uh, nee, helemaal leeg. Oké, okay. nou ja, ik voelde <laughs> al zoiets. Ik voelde al een leegte. Dankjewel hè, voor het bellen. <laughs> Oké, okay, schop. Goeie reis. Hoi. Hey. 0800-1121. Nou, de reclame is gevonden. Dat is mooi. Die kan ik afvinken. Ik zoek nog uh, iemand die weet hoe je een, uh, of waarom een scheerapparaat ioniseert waarom je op vakantie soms een paar dagen niet naar het toilet kan... Uh, waarom aftershave van de tester langer uh, lekker blijft ruiken... dan de aftershave uit het flesje... Uh, waarom de partnertoeslag van de AOW wordt afgeschaft... Uh, wie of wat, Mike Osborne... ik kan, het, ik kan een, een jazzmuzikant uh, vinden... maar dat bedoelt Piet volgens mij niet. Dus uh, wie kan hij dan bedoelen? 0800-1121... Um, daar hebben we het ook over gehad. Waarom komen er strepen op de ramen als je de ramen zeemt? En bestaan synthetische kruiden? En zo ja, hoe herken je die als ze eenmaal in een potje zitten? 0800-1121. Nico, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het Naast eens. Het, ik, heb, ik heb een vraagje. Ja, nou daar ben ik uh, voor. Waarom is een hoorapparaat wat je dus strikt noodzakelijk nodig hebt? Oh. Uh, hoe moet ik dat nou even? Worden, dat je dat helemaal totaal zelf moet betalen, terwijl een hoorapparaatje waar je dus, ja, niet noodzakelijk nodig hebt, dat dat bijna helemaal goed wordt. Dus zit je ook weer een beetje in het ziekenfonds gebeuren. Ja. Waar we net ook een beetje mee aan. Want ik heb een hoorapparaat, ik moet dat ding dus, zonder apparaat kan ik niet werken, want dan hoor ik niks. Ik heb 35% horen aan één kant, aan de kant ben ik dood. Dan ben ik pas voor een hoorapparaatje wees kijken en dan kom je in de zwaarste, zwaarste categorie en die wordt niet vergoed door, het, uh, door de uh, mensen, laat ik het maar zeggen. Mm. En als je dan in die goedkope categorie zit, die je dus ja, eigenlijk niet echt heel, heel noodzakelijk nodig hebt, nou, die wordt gewoon drie kwart vergoed. Mm. En waarom kun je dan niet zo'n goedkopere nemen? Nou, omdat ik daar niks aan heb, omdat ik in de zwaarste categorie val, oh. qua uh, gehoorversterking. Oh ja. Ja, het is een beetje lastig, Nico. Ik neem een medevraag, maar het is wel een beetje lastig. Want we weten natuurlijk niet, het is afhankelijk van wat er met jouw oren is en jouw werk en uh, jouw zorgverzekeraar. Dus het is wel. De, we zouden heel veel informatie moeten hebben om dit uh, uh, uh, echt te kunnen beantwoorden. Maar over het algemeen heb je dus zo dat uh, de duurdere hulpmiddelen niet vergoed worden en de goedkopere wel en waarom zou dat kunnen ja. zijn? Dus ik hou het een beetje in het algemene, als je het goed vindt. Ja, dat is ook goed. En trouwens, dat gasgeven, dat was van mij nog was niet voor Rob. Echt? Ja, ja. Maar ja, ken ja. jij Rob dan? Nee, ja, je kent Rob niet. Maar oh. jij had het over Rob en uh, die begon met gasgeven. Ja. Ik was een beetje omlaag. Hij begon gewoon de ja, vragen exact hetzelfde als jij een paar, paar weken nou. geleden. Ja, maar mijn vraag was toen eigenlijk... waarom, geven, uh, waarom noemen we gasgeven een elektrische auto... Dat was bij mij eigenlijk oh. de, de, de optie. Oh, dat heb ik heel anders onthouden. Maar goed. Ja, maar eh, dat maakt helemaal niet uit. Ik ga me nu druk maken om gehoorapparaatjes. Nou, doe dat eens. <laughs> Misschien komt er wat uit. Ja, rij voorzichtig, hè? Ja, dankjewel. Nou, hou je hoor. veilig. Bedankt. <laughs> Doei. Ben, doe. goeienacht. Eh, goeienacht, nacht, zuster. Hallo, Ben. Ah, Dag, meisje. Dag. Nou ja, wij gaan het even over lachen hebben. Is dat zo? Ja. Nou, toe dan maar. Uh, je kan lachen. Mm -hmm. En te lachen tot bijpijn. Ja. Zodat uh, dat je dan bij jezelf zegt... hé, hey, kun je even stoppen? <laughs> dan wil ik vragen hoe kan dat? Oh ja. Dus hoe kan het dat je zo hard moet lachen... dat het zeer gaat doen? Juist. En dat je dan tegen iemand... Ja, ik heb het zelf wel één keer meegemaakt. Uh, ja, zeg, Hou op. Eén hele keer, Ben? Wat zegt u? Heb je het één hele keer meegemaakt? Nou, misschien. Nou, nee, schatten lachen wel. Oh ja. Lekker, le ja. lekker lachen. Ja. Maar dat het, zo, dat het zo pijn doet van het lachen, ja. dat je moet stoppen. Ja. Hoe kan dit? Ja, dat is raar. Heb jij dat wel eens gehad? Met enige regelmaat. Oh. Ah. Ja. Ja. Ah, ah. Oh, dus jij komt... <laughs> Kijk, ik bedoel... Lachen vind ik wel lekker. Weet je wel? Ja. Maar buikpijn, kramp, dat uh, heeft uh, niet alles. Nee, ik weet nog, ik zat toen in een park ja. en dat begon te lachen en we hadden het over van alles en nog wat en hij had van alles en ja, maar toen kwam de skater. Ja. En daarna kwam de buikpijn. Ja. En toen zei ik, ja. Het is wel goed voor je buikspier, hoor Ben. P mijn buikspieren die zijn uh, oké, okay, hoor. Oh ja, daar is geen lachen voor nodig, natuurlijk. Nee, ik heb nee. er nergens geen last van. Maar als nee. je buik pijn krijgt, vanaf lachen. Ja. ja. Nou, mijn vraag, Astrid, ja. is deze. Ja. Hoe kan dit? En ja. wat gebeurt er dan? 0801121. Kort maar krachtig. Doe, Astrid. Fijn haar. dag Ben. <lacht> Zo Henk, goeienacht. Hallo Henk. Is raar? Gaan we Henk bellen? Henk, Henk die denkt van ik zet hem eventjes op een wachtmuziekje. Ga ik even iets voor mezelf doen? Kijk, hoe lang hij dat volhoudt. Henk, neem nou op. Henk, je hebt ons in de wacht gezet. Is hij eindelijk aan de beurt? Krijgen we dit? Hmm. Nou, 0800 1121 Jack. Ja hoi, dankjewel. Hallo Jack. Nou, ben, die had je net, hè? Ja. Met zijn hoorapparaatjes. Nee, dat was Nico. Ben is dat van het schaterlachen. Ja, nee ik, ik ja. Loop achter. nee, ik houd bij. Uh, het is heel jammer dat zijn huisarts niet goed opgelet heeft. Oh. Want afgelopen jaar was namelijk het laatste jaar dat als je beroepshalve hoorapparaten nodig had, ongeacht de duurte daarvan. Het geld wat niet bijgestuurd werd door de zorgverzekering... volledig tot 100% vergoed werd door het UWV. Oh, oh, oh, oh. Ja, dus de huisarts weet... had hem moeten waarschuwen... dat hij nog snel even ja, dat ding moest aanschaffen. Of zijn uh, uh, hoorapparatenman of nou ja, wie daar dan ook mee te maken heeft... beroepshalve. Hoorapparaten nodig omdat je anders niet kon functioneren. Het werd vergoed door het UWV en in het kader van alle eh, bezuinigingen was de vorig jaar het laatste jaar. Alle aanvragen die voor 31 december gedaan waren, werden nog gehonoreerd. En ik weet het, want ik heb ze zelf ook nog vergoed gekregen. Nog snel... Nee, nee, nee. Nee, dat was toeval. Maar is was het dan, gaan we er dan gewoon vanuit dat vanaf uh, 2013 me mensen dat uh, niet meer nodig hebben? Of is dat een bezuinigingsmaatregel? Nee, nee dan betaalt dus uh, de ziek ja. die ziektekostenverzekering. betaalt tot een bepaalde hoogte. En de rest zul je dan zelf bij moeten suppleren. Nou, daar is die mooi klaar mee dan. Ja, dat is, uh, dat is heel erg jammer. Ja. Maar als je dan een goedkopere neemt, dan krijg je het wel vergoed. Ja, je krijgt die duren ook wel voor goed, alleen maar tot een bepaald maximum. Oeh. Dat is het punt. Ja. Tot een bepaald maximum. Oeh. En mensen die ernstige gehoorbeschadiging hebben, ja. die hebben aan de goedkopere versies, hebben ze gewoon niets. Nee, dus je kunt er een probleem mee probleem De hele hoge pieptonen en dergelijke, die hoor ik met gewone uh, goedkopere apparaatjes. Ik had ze eerst in het oor. Ja. Volledig van die kleine dopjes. Ja. Maar die hoorde ik niet meer. Dan kon ik dus ook niet uh, functioneren. Nee. Nou, en je krijgt een paar testen. En ze komen erachter dat je. Nou ja, wat je gehoorbeschadiging is. En ze komen ook tot de conclusie dat je dus betere dopjes nodig hebt. Ja, ik noem ze. Ik noem het maar van het gemak dopjes. Maar hoe zit het dan, Jack? Want als je. Ik weet niet. Is het dan zo dat als je slecht hoort en je hebt goedkoop gehoorapparaatje... dat je dan een beetje hoort? Of helpt dat helemaal niet? Het verschilt ja, natuurlijk van mens tot mens. mens. Maar het ligt eraan in uh, welke, hoogte, welke frequentie jouw gehoorbeschadiging zit. Oh ja. En uh, als je industriedoof bent, zoals men dat dan noemt... dus door veel slijpen, gebonk, slagen... Of metaal en dergelijke, ja. dan eh, zit je altijd in de, de hele hoge tonen die je dus niet meer pakt. Dat is gewoon kapot. Ja. En dan met goedkopere apparaten zul je gewoon het, uh, ja, het huis, tuin, de keukengebruik misschien wel wat baat bij hebben, ja. maar niet echt. Nee. Niet echt. Oké, okay. nou ja, lang kort. Hij heeft gewoon vette pech. Hij had nog in 2012 snel die, uh, die dingen moeten bestellen. Dat is heel erg jammer, ja, dat, uh, ja. dat hij daar niet op gewezen is. Dan had ik nog een vraag? Oh, heel snel, want we gaan naar het nieuws. Juri die staat al te trappelen. Ja. Uh, een hele snelle ja, een vraag op, op, um, uh, over een van die dingen. Er werd gesproken over chemische kruiden. Of bedoelt hij, meneer, soms uh, gemodificeerde kruiden? Gemodificeerd. Ik ga, ik ga het even checken. Dankjewel, Jack. Doei. Nachtzuster: een programma van Max.